Pas maar uit. Ga naar boven toe. Sluit je ogen toe. En slaap. Ik blijf beneden. En verzink ik in mijn verleden. En ik denk. Wat ooit was. Ja, ik beloof je niet te veel. Kauffer. En slaap nu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 Maar hoe ver gaat die mengvorm? Er is een andere winkel die witgoed verkoopt. En mag die ook een glaasje... Of moet er toch een soort link zijn met je eigen product of zo? Nou kijk, ik chargeer het nu natuurlijk heel erg. En dat is het artikel ook natuurlijk. Het wordt heel erg gechargeerd. Maar natuurlijk, de nuance is er natuurlijk altijd. Kijk, het CDA zal niet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 De ene groep vindt het leuk en de andere is dan het nou, nee, maar dat helemaal de... niet leuk. Dit vindt iedereen het is, leuk. Ja, ja. Het is en het soort moet soort ook aan twee kanten ook, werken. He? Ja. He? Want ja. ik kan begrijpen als horeca zaak denk je van nou moeten die, moeten die rieten-ondernemers ook zulke mogelijkheden krijgen. Maar het moet dan wel aan twee kanten. Moet het, moet het, moet het, moet het hout snijden. Ja. En dat dat zijn de winnaars he? van de ondernemings uh, ja. van de van de vrijwilligersorganisaties. Van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 bestaat er nog een kans dat, dat de gemeente Zandvoort niet mee. Er bestaat mag doen. een kans inderdaad dat, dat we niet worden geselecteerd. En dat zou betekenen als er bijvoorbeeld 100 gemeenten zich hebben aangemeld dat er dan gekeken Loten, wordt. Loten ja dat, eerlijk gezegd dat weet, je dat, niet. dat weet ik niet. Ik, uh, ik, ik ben u eigenlijk Wat de criteria benieuwd. Hoe zeg, ja. Ja, ook hoeveel gemeenten zich hier hebben voor aangemeld. Ja. Het is toch kijk normaal gesproken hier is die altijd wel een beetje een taboe onder hè? Als je zegt drank, en retail dan denk dan gaan mensen ook meteen denk van ja, mag, moet overal dan, mag overal drank worden geschonken. Hoe gaan we dat doen met de veiligheid? Hoe gaan we dat doen met de volksgezondheid? Kijk, die zorgen had ik in eerste instantie ook, mijn fractie ook. Mm -hmm. Maar als je dan verder leest en kijkt van hoe dat mogelijk wordt uitgewerkt. Dan ja, maak ik me daar weinig zorgen over. Natuurlijk met die terughoudendheid die we altijd hebben gehad. Mm -hmm. um, maar ik ben benieuwd hoeveel gemeenten zich hier hebben voor me aangemeld. Ik heb daar nog geen cijfers van. Um, maar ik, de, de proef start 1 januari 2016. En ik verwacht dat het college dan ook zo snel mogelijk aan de slag gaat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 Ook verbeteringen. Allemaal meer verbeteringen. Ja, ja maar vooral ja. Wel, inderdaad dat minder regels, minder bureaucratie, ja. Ja. dat is in, bij de ondernemers is het belangrijk, maar bijvoorbeeld ook voor bij de allemaal. zorg. Ja. Het is echt, uh, op ja. ieder punt moeten we gewoon gaan kijken als ja. gemeente, hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat, dat we iedere keer minder regels krijgen en dat we meer ruimte bieden aan de ja. samenleving. Want daar, daar, staan we, daar staan we met z'n ja. allen voor. Ja, ik ja. denk dat dat zandvoort alleen maar ten goede komt. Ja. Nou, nee, die, die komt. Uh,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 of death from Mr. Go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 Winkelcentra toekomstbestendig maken. Ja, Elke ja, gemeente klopt, ja. wil dat het ja. uh, qua economie ja. gewoon ja. goed gaat. Het is zo dat uh, een aantal afspraken in die retail deal. Uh, compleet overeenkomen met wat wij uh, het afgelopen half jaar in Zandvoort gedaan hebben. Mm -hmm. En op basis daarvan heeft het ministerie gezegd: Oké, okay, Zandvoort, jullie zijn geselecteerd om die krabbel te komen zetten. Nou, okay. Met ons nog dertig ja, andere ja, gemeenten. Ja. Omdat jullie al een heel eind waren. Ja. Precies. Ja. ja. ja. En dan is de vervolgvraag, wat hebben jullie dan gedaan dat afgelopen half jaar? Nou, ik hoop dat er bij jullie een belletje gaat rinkelen als ik het heb over het convenant retail en horeca visie. Ja. Jawel, er ja, gaat dat wel een belletje rinkelen. Dus het <laughs> ja. is een alarmbel, maar nee, een belletje Die Die Een alarmbel, nee, nee. nou dan ben ik ook benieuwd naar. Nee hoor, nee. nee, maak een, een grapje. Oké, okay. nee, we hebben natuurlijk uh, vanaf januari allerlei participatiebijeenkomsten gehad met alle ondernemers van Zandvoort. Iedereen was daarvoor uitgenodigd.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 Ik heb een lijstje bij me, de gemeente logischerwijs, maar ook de Koninklijke Horeca, de Strandpachtersvereniging, de OVZ, Peter Tromp met zijn club, de Vent en Standplaatshouders Zandvoort, maar ook het bedrijventerrein Noord, ondernemersbelangen Zandvoort, de overkoepelende organisatie, de VVV, Stichting Marketing Zandvoort, nou, hele mond vol, hele lijst. Iedereen dus. Iedereen zit daarin. Ja, niemand overgeslagen. Niemand overgeslagen en... Wij zijn elke tweede woensdag van de maand actief. In die zin dat wij tussen half tien en twaalf een vergadering hebben. Waarbij wij de uitgezette acties en ons huiswerk eigenlijk met elkaar bespreken. Ja. Iedereen binnen die club heeft een aantal acties in zijn portefeuille gekregen. Een aantal acties is ook al uitgevoerd. Misschien is dat ook wel leuk om te vertellen. Ja. Bijvoorbeeld het omdraaien van de rijrichting van de Grote Krocht.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 Ja. Oh, ik dacht, de winkeliers zeiden, Goh, dat willen, willen we dat. Gebeurd, dus ja. En toen zei ja. de gemeente, oké, okay, dan gaan we dat doen. <laughs> ja, zeker. Maar zo simpel lag het niet. Nee. nee, zo simpel zou het in de ideale wereld zijn. Uh, Waren het niet dat de ondernemers in de grote kort zelf het wel kunnen willen. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook andere belanghebbenden. Nou, ja, die ja, het nou, misschien ja, een niet ja. zo goed idee hadden uh, gevonden. Ja, ja. Het is ja. dus een actieplan. Het is dus besproken in een hele groot, breed, ja. brede context. Ja. En... Um,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 ook wanneer we vergaderen, ook de verslagen, ook de deelnemers, ook het hele archief van hoe vinden. is dit convenant um, tot stand gekomen. Dus ik raad iedereen aan om die ja. website te bezoeken. Maar niet iedereen. Ik ben beken... geen ondernemer, nee. dus ik zou dus... niet op de gedachte komen om daar te gaan kijken, moet ik zeggen. Maar dat zijn Voor de gewone burgers, Goed. Goed, zeg maar eigenlijk. Ja. Misschien is ja. het wel een goede suggestie ik... van jullie om het ja. gewoon inderdaad in de Zandvoortse Courant te publiceren. Ja, want dat ja. leest iedereen. Ja, dus, uh, ja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 een gevolg is van die samenwerking die er gebeurt. Dat ja. is denk ik het de draagvlak. Ja. ja. Nou, hartstikke goed. Parkeerapps. Uh, wat krijgen we? looproute? Oh, dat is nog Hanging een hele <laughs> Drank bij de kaasboer. <laughs> ja, ja. Het wordt groot feest in Zandvoort. Ja. Hanging baskets alleen in het voorjaar natuurlijk, hè? Ja, zeker. Ja, anders, uh, ja. Met de storm. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel, en Pascal. tot een volgende keer. Bedankt voor de gastwaardheid. He said, do oh, you come from a land down?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 De ijskoude nou, niet in Noordzee. hier. Nou ja, uh, nee, in december. En uh, als u dus denkt, hè, wat gaat hier gebeuren? Er zitten hier twee heren. Er zit Adriaan Kolf van de BTN en Harold Dijkstra van de NH Hotels. En zij gaan u vertellen wat dat nou precies betekent, dat kopje onder in de ijskoude Noordzee. Welkom, heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Deze uit uitnodiging. Ik uh, zou zeggen, vertel, wat gaan we doen, wat gaan we niet doen, Dan gaan we kijken... Nou, ik, hoop, ik hoop eigenlijk dat, uh, dat jullie ook gewoon meegaan. Nou, uh, want we nou gaan dat kunnen de... we alvast de antwoorden op geven. Dat, dat doen, doen we niet. Nee. nee, dat is nee. Nou, dat, mis, misschien dat jullie toch nog deze, deze paar minuten enthousiast kan krijgen. nou, nou proberen. Om laat nou vertellen. Uh, we, gaan, uh, we gaan op 1 uh, december gaan we onder begeleiding van Wim Hof ja. met 250 tot 300 uh, studenten gaan we, gaan we de zee in. En, en nog is... even die Wie is Wim... Wim Hof. Ja, en, ja Wim ja, ja, Hof ga ik zeggen. Wim ja. Hof is, uh, is de Iceman. Ja. Um, zo, uh, zo staat hij bekend. En ja. wat Wim Hof eigenlijk doet is uh, door middel van uh, ademhalingstechnieken... kan hij ervoor zorgen dat hij heel lang in koud water of ja. in, uh, in koude omgevingen... Yoga, hè? Yoga ja, yoga, is yoga is onder okay. andere. Ja. Um, en uh, daarmee zorgt hij ervoor dat hij daar heel lang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 En een van de, van, de, van de dingen die hij bijvoorbeeld in het verleden heeft gedaan is dat hij bijna twee uur in een, in een bad met, met ijskontjes tot aan zijn nek heeft gezeten. Ja. Nou, wij moeten daar denk ik niet, uh, niet, uh, niet, uh, niet aan zou denken. Dat niet overleven. Niet aan denken dat dit gebeurt. Dus uh, drie minuten is voor hem een, een peulenschil. Maar voor ons zal dat, zal dat echt wel, uh, wel spannend zijn. Maar het leuke aan het event is, is dat, uh, dat hij een workshop geeft over die ademhalingstechnieken. Ja. Aan de dus 250 tot voorafgaand, 300. Voorafgaand uiteraard. Voorafgaand. Nou, ja. ja nee, gelukkig niet daarna. Ja, dus voorafgaand aan uh, dat we eigenlijk met z'n allen alle de zee ingaan. En het is dus niet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 is goed bevriend met Wim Hof en zij hebben samen de Kilimanjaro beklommen. Ja. En dat hebben ze gedaan in, in Blote Bast ja. en ook onder begeleiding van, de, van Wim Hof met, de, met een groepje hebben ze die Kilimanjaro beklommen. Ze zijn daar in contact gekomen met de Maasai.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 Uh, dus dat, dat, is, dat is ook belangrijk voor mij. En wat ik heel leuk vind aan het eind van de dag. Uh, de burgemeester heeft zich beschikbaar gesteld. Gaat hij ook mee of niet? Uh, ik denk niet dat mee hij meegaat. Uh, keer de, de de hij heeft het nieuw... Bij, ja? Ja? Bij okay. deze nodigen we hem wel graag nee. uit. Ja. Oh, Bij deze ja. nodig hem ja. uiteraard ja. graag uit. De eerste keer heeft hij, dat hij in dienst ja. was heeft hij de, de Oké. Okay. Ja. Ja. Ja. En daarna uh, heb niet ik meer. hem wel gezien. Maar niet nee. meer in het nee. water. En nee. hij komt nu wel, heeft hij mij toegezegd aan het eind van de dag. Dus de nee. cheque die wij ter beschikking stellen aan de massage.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 Dus en, dacht, en op die manier hebben we dus hebben die link, link gevonden. Ja, het aangename met het nuttige verenigen. Ja, ja. Ja, ja, ja, en wat, en wat, het, wat het leuke aan, aan dit event is, waar, ja, we, we organiseren meerdere workshops per jaar, maar dat is altijd vaak. bij bedrijven, uiteindelijk ja. bij bedrijven zelf op externe locaties. Maar nog nooit dat bedrijven extreem, met potentiële ja. kandidaten echt de in zee in gaan. Water, en dat ja. gaat wel een hele unieke ervaring ja. worden voor ja. iedereen die meedoet. Ja. Niet alleen voor de studenten, ja, maar dus ook voor de bedrijven zelf die meegaan. En ikzelf ga ook het water in, dus ik ben ook erg benieuwd. Hoe het hoe het zal zijn? Hoe is het water? Is het is het? Koud. Ja, dat is koud. Ja. ja, dat is wel koud ja. ja.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 Ja, het zijn zeker grote, ja? grote bedrijven. Mag je wat noemen? Oh, ja, oh, ja, ja ik weet ja? niet of we wat mogen, wat mogen ja, ja, ja, ja, ja, ja. Coca-Cola ja. schuift aan. Aholt ja. schuift aan. Uh, Heineken Bier als bedrijf schuift aan. Accenture, dat is een softwarebedrijf. Wereldwijd opererend schuift aan. Dus dat zijn echt ja, grote, grote, grote jongs, internationale ja. Ja, ja. bedrijven. Stibbe en Van Doornen. Advocatenkantoren. Ja, okay. ja, ja. ja, ja. ja. ja, die zullen ook aanwezig zijn. Dus heel divers. En eigenlijk wat zij doen. Zij betalen een bepaald bedrag om daar te mogen Om mee te mogen doen. En dat gaat allemaal dus naar het goede doel.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 En dan komt de ijsman. die gaat ze dan... Uh, ja, dus daarvoor, eigenlijk hoe de, hoe de dag is opgedeeld. Dus, dus ochtends krijgt iedereen workshops workshop van de bedrijven. Dus dan leren ja? ze even be ja? de, okay. de, de, de bedrijven kennen. Dan hebben we dus de, de lunch die uh, door uh, Aal aangeboden, aangeboden is. Vervolgens zal hm. Floris Evers. Dat is een uh, oud-tophockeyer.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 oh wat leuk, ik wil ook wel die ademhalingstechnieken, even. ik kom er even binnenwippen wippen de en ik ja. Luister, dat is niet zo. Nee. Ja. nee, maar iedereen is natuurlijk wel van harte welkom te komen kijken op het strand. Het ja, ja uh, right. uiteindelijk. Ja. Ja, ja, ja. en, en ze ik, liggen uh, dobberen, Dat ja, ze liggen het poosjes. Ja, ja, ja, ja en de, uh, de, uh, de, uh, de Zandvoortse reddingsbrigade is ook stand-by. Ja, natuurlijk. Dus daar zijn we ook heel blij mee. Dat is ook noodzakelijk als je met zo'n grote groep natuurlijk koude water in gaat. voor de nieuwjaarsduik zie je ze al, terwijl iedereen alleen erin en de moet. Ja, dat moet. Er wel er natuurlijk veel. toch van alles gebeuren. Ja, Inderdaad. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Hebben jullie al enig idee in december is volgende week wat het weer gaat worden? Vermoedelijk. <laughs> nou ja, ik vanaf ik, ik, ik, ik, nou, nou, verluid, eh, blijft het flink waaien. Ja. Ja. En dan oh, houden ja. we ongeveer dit weer. Dus wel droog. Dus, ja, ja. Uh, maar dan ja. toch wel... Uh, ja, stevig. Koud. Het ja. Is Koud. Ja, het ja. ja. ja. ja. Dat ze niet wegdobberen hè, door de wind. Nee, nee. Je, hoop ga je graag Nee, nee, ik begeleid de dag gewoon vanuit het hotel. Oké. En daar heb ik mijn handen vol aan. Ja, ja, ja. Ja. Nee, fantastisch. Nou, ik vind dit leuk, wel heel, he? heel apart. Heel uh, leuk. Uh, ja. Ja, ja. Nog even over dat boek van die van de uh, ice Wim Hof. Ja. Uh, dat heette Koud kunstje. En dat is voor iedereen. Ja, dat kan iedereen. Kan dat ligt licht gewoon in de boek in de boekhandel ligt het. Misschien okay. ja, een leuk je... Sinterklaas uh, cadeau. Oh, Oké. Okay. Ja. Goed, goede suggestie. En daar beschrijft <laughs> ja. hij eigenlijk gewoon uh, zijn ademhalingstechnieken en uh, en uh, ja, waar, waar hij vandaan komt schreef door, door, door Koen de Jong. Wat, je zelf zou kunnen ja, wat, wat, wel, wat wel bijzonder is, is dat uh, Wim Hof heeft jarenlang een beetje moeten vechten tegen dat hij, dat hij afgeschilderd werd door de media. Een ja, ja, ja, ja, ja, beetje, schalant, beetje ja. als een aparte, aparte man, van ja, ja weet je hoe zit nou? dat was wat niet klopt. Ja, precies, maar het is wetenschappelijk bewezen dat er dus zijn technieken, dat dat ook echt daadwerkelijk impact op ja. je lichaam heeft. Ja. Um, en hij is nu ook bij Oprah Winfrey in Amerika ja. geweest. Orlando Bloom. En met ziekenhuizen heeft hij hij Dus hij is opeens is hij, is hij eigenlijk ja. nu, nu wereldberoemd begint ja, hij dus echt te worden. duidelijk is dat mind over body ja. heel erg Juist. belangrijk is. Ja, ja, ja, ja. ja. ja, dus dus dat is wel extra, extra uniek. Als, uh, als je ziet waar, waar hij nu allemaal mee bezig is. En met wie hij allemaal te maken heeft. Dat hij dan uh, dus volgende week hier in Zandvoort is. Is om 250 studenten van bepaalde techniciën te Dat is echt fantastisch.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 En uh, op die manier is dat ook mogelijk om dat uh, te gaan plaatsen. Iedereen is het. Ja, ja dat is echt zo. Anders was het echt niet gelukt. Er nee, zit echt denk wel veel werk in voor alle partijen. Ja, maar ja, ja, het geeft zoveel energie ja, dat, dat dit op deze ja, manier ja. kan. Ja. Ja. Nou, dan wensen we jullie uh, ongelooflijk ja. veel succes. En uh, nog even terugkomend op uh, Gaan wij nou, kopje onder? Dat je dacht ons te overtuigen. Ben bang van niet. Nee, nee toch niet. Toch niet. Ik denk dat ik maar kijk. <laughs> <Ja>. <laughs> In ieder geval ja. dank voor de uitnodiging. Ja. Ja, dat we even mochten komen toelichten. En jullie heel ja, veel natuurlijk. succes. natuurlijk. Dank, u wel. Ja. Ja. dank ja. jullie wel. Okay. Dank. Leuk. Ja. Dat wij, dat nou. ook een, ja natuurlijk. Super. Ja. Ja, ja altijd. Ik ben misschien te laat geboren.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 En dan hebben we natuurlijk de, de grote, mega jaarmarkt in het centrum ja. van 10 tot 5. Ja, Leuk altijd weer. En we hebben natuurlijk uh, het kopje onder uh, is op dinsdag 1 december. Daar nou, ja. heeft u net van alles uh, gehoord. En dat is natuurlijk uh, de moeite waard om daar uh, nou, zo'n aantal studenten uh, te zien ja. dobberen. Ja, ja.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 Ja. ja, want de ijsbaan hè, die, is er, uh, die, die start de twaalfde. Die start op 3 januari staat die, uh, op het raadhuisplein. In het, weer. het uh, ja. Ja. Ja. Helemaal leuk. We hebben nog uh, het visio-inloopsprekeur bij de bibliotheek Zandvoort. Dat is ja. 16 december en het is een ondersteuning voor slechtziende en blinde mensen. Nou ja, de herhaling van dit programma is elke donderdag van 8 tot 10 uur ochtends. En uitzending gemist, ga naar www.zfmzandvoort.nl. Vul de datum en tijd in. Let op, één uurtje later invullen. Ja, en dan gaan wij iedereen bedanken, want we gaan eruit. En Gerry, je mag bedanken. Ik mag bedanken. Oh. Dank... Techniek. Dank allemaal. Uh, dank de techniek. Uh... Caspar Currensen. Yvonne Roosendaal heeft even voor de laatste keer de koffie gedaan, want zij gaat even een paar weken met vakantie. Dank Hotel Hoogland voor de koffie, de thee en het water. Tot zover, de het ritme en van ZFM. veel. Dank je wel, Henny van der Leden. We op 106.9 straks dan. meer. Zfm. Zfm. Zfm. Zfm. Zfm. Maar nu eerst het NOS Nieuws.